Anders doet je hoofd straks zeer, kant aan mijn broek, meneer. Ik houd wel van een feestje en draaf daar wel eens door. Maar ga me nooit te buiten, blijf in het goede spoor. Maar soms, dat is het gekke, zijn alle grenzen zoek. Dan ben ik door het dolle heen en denk ik, kant aan mijn broek. Ha, morgen is vandaag niet meer, kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Vul mijn glas nog maar een keer. Kant mijn broek, meneer. Is die feestneus echt van jou? Kant mijn broek, kant mijn broek. Hij lijkt me wel een beetje blauw. Kant mijn broek, mevrouw. Geen tijd meer om te balen, alleen maar ademhalen. En wie zal dat betalen? Dat zingt de hele tijd. Leg die kater daar maar neer. Kant mijn broek, kant mijn broek. Anders doet je hoofd straks zeer. Kant mijn broek, meneer. Stond er aan de voordeur een heer met een bevel: Als ik maar wou betalen, liefst een beetje snel. Ik zei, maar beste kerel, wat zeg je dat charmant? Alleen heb ik geen stuiven meer, vergeet het dus maar, want morgen is vandaag niet meer. Kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Vul mijn glas nog maar een keer. Kant aan mijn broek, meneer. Is die feestnieuws echt van jou? Kant aan mijn broek.